Ik zal inshallah ook in het kort een samenvatting geven van de preek die wij zojuist hebben gehouden. En ik ben begonnen door een vers uit de Koran aan te halen, waarin een aantal verdorvenheden ter sprake komen, grote verdorvenheden. En een van deze verdorvenheden is namelijk het volgende, dat iemand spreekt over Allah subhanahu wa ta'ala, oftewel over het geloof van Allah subhanahu wa ta'ala zonder kennis en onze profeet sallallahu alayhi wa sallam, die heeft te kennen gegeven in een overlevering dat wanneer Allah subhanahu wa ta'ala en dit zou zich voornamelijk aan het einde van de tijd voordoen dat wanneer Allah subhanahu wa ta'ala besluit om kennis weg te nemen hoe dat in zijn werking gaat is namelijk als volgt hij zou natuurlijk de geleerde waarop de mensen kunnen terugvallen stapsgewijs wegnemen in de zin dat zij komen te overlijden en als dat is gebeurd dat de geleerden zijn verdwenen dan zullen de mensen een aantal onwetende mensen als religieuze leiders aanwijzen en deze personen die in werkelijkheid onwetend zijn die zullen vervolgens gevraagd worden door deze mensen en zij zullen dan antwoorden geven zogenaamd religieuze antwoorden waardoor zij zelf afdwalen en de mensen doen afdwalen en de reden waarom ik dit onderwerp ter sprake heb gebracht heeft alles te maken met onze huidige situatie wij horen heel vaak dat er in zittingen, of het nou vrouwenzittingen zijn of mannenzittingen zijn dat iemand de durf heeft om te spreken namens Allah subhanahu wa ta'ala en allerlei vertrouwen uit te vaardigen ...allerlei oordelen, wetoordelen uit te vaardigen. En dit is een zaak waar we niet makkelijk over moeten doen. Dit is een ernstige zaak. Dit is een ziekte van de ommen. Dit is een gevaarlijke zaak, beste mensen. En als ik het heb over deze mensen... ...dan heb ik het voornamelijk over de jongeren. Ook de ouderen maken zich hieraan schuldig, zonder meer. Maar de laatste tijd vooral de jongeren. De jongeren die denken door even achter het internet te gaan zitten of door even naar een lezing te hebben geluisterd, dat ze ineens veranderd zijn in geleerden. En dat ze ineens een vrije brief hebben gekregen, een vrije brief hebben gekregen, om te praten over het geloof, en ook hun mening eigenlijk te verkondigen. En dit is een zaak die verwerpelijk is, religieus gezien. Deze mensen moeten hun monden houden. Zij moeten niet praten. Wanneer zij worden gevraagd over een bepaalde kwestie dan moeten zij de mensen doorverwijzen naar degene die kennis bezitten. Beste mensen, iemand die een uitspraak doet zonder kennis. Diegene die begaat een misdaad tegenover zijn broeders en zusters. Diegene die maakt zich schuldig aan een gevaarlijke zaak, die nadelige gevolgen voor hem kan hebben en nadelige gevolgen voor anderen kan hebben. Jullie zijn toch niet vergeten, toen een man een wond opliep in zijn hoofd, en hij wist niet wat hij moest doen, want hij had eigenlijk zeg maar, de grote wassing moeten verrichten, heeft hij de metgezellen, een aantal metgezellen gevraagd, om hem advies daarover te geven. Hij zei, is het mij toegestaan om mij te beperken tot TM, en niet de grote wassing te verrichten. Want ik ben bang, als ik mijn lichaam was, of als ik mijn hoofd was, dat ik vervolgens een infectie oploop en dood ga. Toen zeiden ze tegen hem, nee, we zien geen andere uitweg voor jou, dan de grote wassing te verrichten. Toen hij zich vervolgens waste, overleed hij. Geen hij dood. Toen de profeet later daarvan op de hoogte werd gesteld, zei hij, ze hebben hem gedood, mogen Allah hen doden. Als we kijken naar onze vrome voorgangers, en ik heb een aantal voorbeelden aangehaald, Ibn Abi Layla die zegt, ik heb 120 metgezellen meegemaakt. Van de profeet, sallallahu alayhi wa sallim. En als iemand, een van die metgezellen vroeg, en het waren allemaal geleerde personen, dit waren de beste geleerden die de geschiedenis ooit heeft gekend. En toch, als een persoon bij hun aanklopte, met een vraag, dan hielden zij hun monden. In afwachting dat een ander van de metgezellen antwoord zou geven. Want hij wil die verantwoordelijkheid niet dragen. Terwijl deze onwetende mensen vandaag de dag de verantwoordelijkheid willen dragen voor welke vraag dan ook. Een imam Malik, een man kwam naar hem. En jullie weten wie imam Malik is. Er kwam een man naar hem toe. Die stelde hem een vraag over een bepaalde kwestie, religieuze kwestie. Toen zei Imam Malik, rahmatullahi alayhi la adri, volmondig, ik weet niet. Heb je deze mensen ooit horen zeggen, ik weet niet? Hoor je nooit? Ze hebben altijd een antwoord op jouw vraag, altijd. Maar Imam Malik zegt, ik weet niet. Die man, natuurlijk, dit is Imam Malik voor wie hij staat. De grote Imam Malik. Hij was zo verbaasd dat hij zei, Ja, Abu Abdullah. Abu Abdullah was natuurlijk zijn roepnaam. Hij zei tegen hem, Jij zegt, ik weet niet. Toen zei Imam Malik, Ja, ik zeg, ik weet niet. Er is niks mis mee. Dat ik niet weet. En zeg tegen degene die jou hebben gestuurd. Dat de imam Melik. Geef ze als antwoord. Dat de imam Melik geen antwoord wist te geven op deze vraag. Niks op tegen. En imam Ahmed. Die was zoals heel veel van zijn leerlingen hebben verteld. Die was heel gewoon. Om heel vaak tegen de mensen. Die aan hem iets vroegen. Te zeggen van stel deze vraag aan iemand anders dan ik. Stel deze vraag aan iemand anders. Ik weet het niet. Dus imam Melik zegt ik weet niet. imam Ahmed... Verwijst de persoon door naar een ander. Maar deze, deze onwetende mensen. Die durven op alle vragen antwoord te geven. Wat je ze ook vraagt. Ze geven antwoord. Ze geven antwoord en ze zijn vergeten dat Allah subhanahu wa ta'ala. Twee zaken. Namelijk heeft gecombineerd in één vers. Of beter gezegd. Samen heeft genoemd in de Koran. Hij sprak over de meest ernstige zonde die jij me kan voorstellen. De meest gevaarlijke zonde. Namelijk shuk. Het toekennen van deelgenoten aan Allah. En daarna noemde hij onmiddellijk het spreken over Allah zonder kennis. En zij weten niet dat Allah deze twee zaken heeft gecombineerd. Deze twee gevaarlijke zaken. En ondanks alles, al draag je de verse aan hem voor. Hij hecht er geen waarde aan. Absoluut niet. Kijk niet om naar deze woorden. Hij gaat rustig verder met het uitvaardigen van zijn vertellen. Hij heeft nergens moeite mee. Zelfs de zaken. De meest lastige zaken als die in de tijd van Omar radhiyallahu anhu, zich hadden voorgedaan, dan had Omar geheid, absoluut, de grote metgezellen bij elkaar gebracht. De mensen van Badr bij elkaar gebracht. Om daarover te discussiëren, om tot een oordeel te komen. Maar zij, deze mensen hebben absoluut geen moeite mee om een uitspraak daarover te doen. En deze mensen waar ik het over heb, dat zijn mensen die zelfs niet een deel van de Koran, en dan praat ik over een behoorlijke deel van de Koran uit hun hoofd kennen, mensen die niet overleveringen van de profeet uit hun hoofd kennen. Mensen die niet eens de Arabische taal machtig zijn. Als er een grotere schande te bedenken is, dan is het wel het feit dat je Arabisch niet beheerst en toch de durf hebt om te praten over het geloof van Allah. Ik heb tot slot gezegd dat wij moeten begrijpen dat als het gaat om kennis. Kennis heeft een eerbiedige positie binnen ons geloof. Kennis heeft zijn mensen. En als het gaat om het vergaren van kennis, dan dien je terug te gaan naar de mensen van kennis. Degene die aangewezen zijn in, als je het hebt over stichtingen, moskeeën... ...aangewezen zijn als predikers, als imams, als meesters... ...die lesgeven religieuze lessen. Diegene moet je aanspreken. En niet Jan en alle man die je tegenkomt op de gang of op straat. Die kunnen jou niks wijsmaken. Waarom moet je dan genoegen nemen met je buurman... ...terwijl je gewoon naar een moskee kan lopen... ...en de imam kan vragen. En de prediker kan vragen. En de geleerde kan vragen die daar zit. En zodoende. Wat ik ook tegen ieder van jullie wil zeggen... Wij moeten ervoor zorgen gezamenlijk dat we dit voor elkaar krijgen. Dus ook wij moeten op dit soort zaken gaan letten. Als wij iemand opmerken, binnen onze stichting, binnen onze moskee, waar dan ook. Die zoiets doet, die zich schuldig maakt aan deze zaken. Dan moeten wij hem op een rustige manier aanspreken. Op een broederlijke manier aanspreken. Maar als wij merken dat deze persoon zich niet wil neerleggen bij het besluit van een moskee, van een imam, van een prediker. Dan hebben wij geen andere keuze dan hard op te treden tegen die persoon. En soms kan dat zelfs betekenen dat wij de deuren sluiten voor die persoon, dat die niet meer binnenkomt. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala tot slot om ons tot diegene te doen behoren die kennis vergaren. Om ons te doen behoren tot degene die zich als erfgenamen van de profeten mogen bestempelen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot degenen die hun eigen waarden kennen en die ook hun eigen grenzen kennen en daar ook stoppen. En we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om deze jongeren ook te leiden en weer terug te brengen naar het ware geloof.